Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De premiers van Tsjechië, Slovenië en Polen zijn aangekomen in Kiev... Ze reisden per trein naar de Oekraïnse hoofdstad om president Zelensky te steunen. Het is een gevaarlijk reisje, want Kiev wordt aangevallen door de Russen. En vanaf nu moet iedereen binnenblijven vanwege de veiligheid. Je hoort onze verslaggever in Polen. Nou ja, met dat bezoek zeggen die regeringsleiders toch. Dus wij zijn toch bereid om dat risico te nemen. Het is ook nog even afwachten of ze dan vanavond weer teruggaan. Weer terug. Het is een hele afstand naar Polen. Of dat ze zullen blijven in Kiev om maar te laten... Te zien. Wij zijn niet bang, wij steunen Oekraïne. De premier van Polen noemt de oorlog een gevecht tussen de vrije wereld en de tirannie. Russische militairen hebben personeel en patiënten van het ziekenhuis in Mariupol in gijzeling genomen, zegt de loco-burgemeester van de stad. Volgens hem gebruiken militairen de patiënten en artsen als gijzelaars. Het zou gaan om ongeveer 400 mensen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, moet je voortaan een abortuspil bij je huisarts kunnen krijgen. Het idee is dat het zo makkelijker is voor mensen om zo'n pil te halen. Nu moet je daarvoor nog naar een kliniek. De Eerste Kamer moet nog wel naar het plan kijken. De eikenprocessierups, die ken je misschien nog wel. Het beestje zorgt de laatste paar jaar voor flink wat jeukende ogen en armen. En Deze keer is de rups er vroeg bij vanwege het warme voorjaar. Al zijn er wel minder nestjes geregistreerd, waardoor ze waarschijnlijk voor minder overlast zullen zorgen. De verwachting is dat rond eind mei mensen last kunnen krijgen van de brandhaartjes van de rups. De wind neemt die onzichtbare haartjes mee en zo kunnen ze op je huid terechtkomen. Het weer nog, het blijft droog, alleen in het oosten is er wat regen. Vannacht koelt het af naar 2 tot 5 graden. Morgen wolken en zon door elkaar en dan wordt het zo'n 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen snel af. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Tussen knoop het Koenplein en Zaandam, 10 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam de A10 Noord tussen Watergasmeer en Afrit-Volendam 10 minuten oponthoud.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 Sure, its leaves will be clean. Hele goedemorgen, luisteraars. Welkom bij ZFM Jazz op de zondagochtend tussen 10 en 12 uur. En uh, ja, de eerste klanken waren de klanken van. Uh, uh, eens even kijken, dat was natuurlijk Gretje Kouwveld. Uh, wie kent haar niet? Een van de grote Nederlandse jazzzangeressen, natuurlijk. En hoe kwam ik nou bij haar? Nou, er was uh, een poosje geleden was toch een, weer een, een CD van haar uitgekomen. Uh, Greetje Kouwveld with the Paul koen uh, trio. En uh, ja, daar staan prachtige nummers op. Maar ik vond dit nummer... Ja, de klok tikt lente, zou ik bijna zeggen. Ik reed vanochtend hier naartoe... en toen zag ik uh, onderweg uh, de blauwe skilla... de gele uh, narcissen, de paarse krokussen. Dus ja, het is een en al lente. En als de winter voorbij is... we hebben dat kunnen ervaren de afgelopen dagen. Wat een zon. Dus ik dacht, uh, ja, dit nummer van Greetje Kouveld... Uh, dat heet... Uh, uh, You must believe in spring. Nou, dat doen we natuurlijk allemaal. Uh, ik, uh, hoop dat we, uh, ik hoop er een mooie uitzending van te maken vandaag. En uh, ja, de, de rode draad zijn eigenlijk jazz standards. En een standard is natuurlijk een nummer... dat in de loop der jaren zo bekend is geworden... dat iedere jazzmuzikant tot zijn standaard repertoire uh, rekent. En uh, nou, vaak waren dat natuurlijk geen echte jazzcomposities. Maar uh, uh, uh, ze zijn door jazzspelers uh, allerlei... Uh, ja, er zijn zoveel standards en zoveel uitvoeringen, dus het was eigenlijk iedere keer bij een bepaald nummer moeilijk om te kiezen welke uitvoering zet ik vandaag in de uitzending. En om het enigszins structuur in aan te brengen heb ik maar gekozen voor de letter A. Dus alle jazz standards die ik vandaag laat horen uh, zijn met de letter A beginnen ze. En ja, wat mag je dan verwachten? Sonny Stitt, uh, Johnny Hartman, Art Farmer, Patricia Barber, McCoy Tyner, Luciana Souza, Stanley Turrentine, Tyne... Sonny, Chris, Count Basie. Nou, daar gaan er heel veel doorheen. Maar niet alleen ouwe uh, junk zou ik zeggen, ook natuurlijk nieuwe. Onlangs een CD uitgekomen van Rembrandt Fredrikstrio. Trio, iets van Bill Lawrence, pianist, Samara Joy, Louise Alexander, Emmett Cohen. Uh, Mo van der Does, New Cool Collective, daar ook nieuw uitgebracht. Kortom, we hebben een uitzending waarvan alles in zit voor iedereen wat wil. En ik laat meteen de volgende horen. En dan vertel ik daarna er wel wat over. Want het is best wel grappig, deze. <zijfie> Mooi bij de zon past, de muziek van uh, de bekende Frans uh, Elzen. Uh, uh, uh, Frans Elzen was een, een, een, een ja, pianist. En eigenlijk werd hij al de, de hoge priester van de bebop in Nederland genoemd. Uh, stond ook aan de, de wieg van de jazzopleiding in het Haagse conservatorium. En dit is een cd die is getiteld Noorwegen. De beste man was op vakantie in Noorwegen. En bezocht daar een aantal dorpen. En heeft van ieder dorp daar een nummer van gemaakt. En dit, deze cd is een prachtige cd geworden. Volgens mij is hij een poos geleden nog weer opnieuw uitgebracht. Uh, ik dacht in september, afgelopen september. En het, het is weer echt puur Nederlands. Want ik zie wie er allemaal meespelen. Eddie Engels op de trompet. En we horen Piet Noordijk, bekende saxofonist. Alt-saxofoon, Wim Overgouw, gitaar. Frans uh, Elzen op de uh, Fender Rhodes. En uh, Rob Langerijs op de basgitaar. En Erik Ineke op de drums. En Wim van der Beek percussie. Uh, ja, prachtige cd. En uh, zeer de moeite waard. Van harte aanbevolen. Uh, ja, we zijn eigenlijk met een Nederlands kwartiertje bezig, zou ik zeggen. We begonnen met Greetje Kouwveld. Nu uh, Frans... Uh, Elson. En als derde heb ik erop gezet... iemand die in Zandvoort geboren is... en ook aardig uh, kon zingen. En uh, daar gaan we naar luisteren. Haar naam is Shirley Sweres En die doet dit samen met de Dutch Swing College Band... Shirley Sweris is er natuurlijk ook niet meer op. Volgens mij woont ergens in Frankrijk, dacht ik... Uh, uh, ja, datzelfde geldt natuurlijk voor Gretje Kauvel, Die zijn zo danig op leeftijd en uh, vond de wereld zo veranderd... dat ze eigenlijk niet meer wilde optreden. Gretje Kauveld, dacht ik, in het roosterspierhuis in Laren staat me ergens bij. Goed. En maar, maar je hoort hier natuurlijk een, de Dutch Swing College Band. En uh, dat zijn natuurlijk de, de mannen, de gebroeders Kaart en uh, Peter Schilproort natuurlijk... Costa is uh, daarin. En, uh, en die band die bestond in, in mei 2020 75 jaar. Dat is ongelooflijk. Ja, er zijn natuurlijk wel steeds nieuwe mensen ingekomen. En in november 2020 heeft de band een, eigenlijk een, een, een opname gemaakt. Dit Swing College Band. En uh, een jubileumalbum. En dat is opgenomen in de Bethlehemkerk in uh, Amsterdam. En daar wil ik nog graag iets van draaien. Als ik het zo gauw kan vinden. Dit Swing College Band. Even kijken. Ik dacht dat ik hem ergens had staan. Nou, die hou je nog even van me te goed, want ik zie hem zo gauw niet. Komt hij zo direct iets later? Uh, een tijd voor een andere bekende Nederlandse zangeres. En uh, die hoef ik niet te introduceren, want die uh, uh, kent iedereen. I'm as jumpy as a puppet on a string I'd say that I had spring fever but I know I have Might As Well Be Spring. En dat werd natuurlijk gezongen door Laura Vici. En dat kwam allemaal van het cd The Lady Wants To Know. Volgens mij een cd uit 1994. Zeer de moeite waard. Inmiddels heb ik de Dutch Collins Band gevonden. Ik zat bij de D te zoeken, maar ik had natuurlijk bij de T moeten kijken. Daar komt hij Van hun nieuwste cd, de Dutch Collins Band 75. En daarvan een bekende The Wreck. klanken van de Dutch Wing College Band de Nieuwe Stijl. Dutch Wing College Band, 75 jaar. Ja, onvoorstelbaar eigenlijk. Hè? Dat zo'n band zich zo ontwikkelt. Uh, alhoewel, die sound is toch nog wel eigenlijk precies hetzelfde als in het begin. Uh, ik had een, een uh, It Might As Well Be Spring geduid van Laura Fidji. Maar ik heb er ook een uitvoering van Charles Mingus. En die ga ik nu even laten horen. Die is ook leuk. Charles Mingus, komt die? It Might As Well Be Spring. Bekend nummer natuurlijk. <coughs> Well spring en dit in uitvoering van Charles Mingus. En uh, het zijn niet de, de eerste, de beste die met hem speelden. Woody Shaw speelde de trompet. En uh, Lionel Hampton uh, de Vibes natuurlijk. En uh, Gary Mulligan uh, doet ook mee op deze cd. Met, een, uh, al, al, met zijn uh, sax natuurlijk. Komt allemaal van de cd His Final Work 1977. Uh, binnen de jazz heb je ook wel een beetje een, uh, uh, soms de mix tussen klassiek en, en jazz. En de volgende twee nummers uh, zijn in het licht daarvan. Het eerste wat ik dan uh, uh, uh, heb uitgezocht, dat is van een pianist, Bill Lawrence. En uh, die behoort tot het uh, uh, gerenommeerde gezelschap van Snarky Puppy. En die heeft in de Islington Union Chapel een CD opgenomen. En daarvan een, een mooi nummer. En dat is, dat, ja het is geen december, maar het nummer heet December in New York. Maar als je die muziek hoort, dan, dan heb je het gevoel dat je echt in New York bent. Je, je, je, je denkt aan die hoogbouw. Je, je, ziet, je, merkt, je denkt aan de rust van het Central Park. December in New York, Bill Lawrence. Uh, daar komt hij. Het waren prachtige klanken van uh, uh, Bill Lawrence. En uh, ja, zeer, zeer, zeer, de moeite waard. En je hoort ook de woorden, en daar speelde Katie Christie op. En natuurlijk uh, Michael Leek, uh, de bas. En Robert Searight op de drums. En ook deed Westside Trio mee samen met Annie Tangberg op de cello. En. Uh, Vera van de Bi op viool. dus een hele mooie opname. En een andere hele mooie opname in hetzelfde licht. Het is eigenlijk een nieuwe cd van het rembrandt trio. En als je de eerste noten hoort... dan merk je meteen de fluweelzachte klank van dit cd'tje. En uh, ja, die, die, ik, ik ga één nummertje draaien. En dat is een nummertje Melodie Antiek. Komt van uw nieuwste cd af 2021. Komt die? Even kijken, ja. <fiel> werk van Rembrandt Verix komt van een cd getiteld... A Wind Invisible Sweeps Us Through the World. Ja, dat is een lange naam voor een vrije cd. En ik vind deze muziek ook wel goed bij de zondagochtend. Passte natuurlijk een beetje het schudt dicht aan tegen de klassieke muziek. En de muziek werd verzorgd door, ik zei al, pianist Rembrandt Verix, samen met zijn vaste trio, Tony Overwater op de bas... en Vincent Planger op de drumspercussie. Uh, nou, de hoogste tijd om over te stappen naar wat jazz standards met de letter A. Dat had ik beloofd. En de eerste die ik heb gehaald, dat is deze. Dat is uh, Luciana Sousa, All of Me. Ja, wie kent hem niet? Komt van een cd'tje Noord en Zout. cd 2003. All of Me. All of Luciana Souza, het mooie nummer All of Me. Ze uh, deed je Noord en Zout, ze deed je 2003. Zeer de moeite waard. En uh, All of Me wordt natuurlijk opgevolgd door All of You. We hebben gekozen voor de uitvoering van McCoy Tyner, live at Newport. Uh, komt die McCoy Tyner. Deze McCoy Tyner speelt ook mee op een cd van Stanley Turrentine. En, daar ga ik, ook, ik kon deze van McCoy Tyner zelf die helemaal afdraaien... want dat is een vrij lang nummer, ja, ver boven de zes minuten. En, maar ik wil ook nog Stanley Turrentine laten horen... van een, een cd'tje, uh, LP, Easy Walker, Alone Together. is ook weer zo'n uh, standaard die door heel veel mensen gespeeld wordt. Uh, dit vind ik wel een mooi nummer van die cd... Stanley Turntine Yeah, what's mooie nummer Alone Together, uitgevoerd door Stanley Turrentine Die speelt natuurlijk de Noorsaxofoon. McCoy Tyner op de piano en Bob Crenshaw op de bas en Mickey Roker op de drums. Ja, dit is muziek die, die nog steeds mooi blijft. Hè? Dit is in 1966 opgenomen of zo. Nou, je hebt geluisterd naar het eerste uur van ZFM Jazz, samenstelling, presentatie, Alco Beuving. En ja, na de klok van 11 uur zijn we weer terug met het tweede deel van deze leuke jazzmuziek. Ik hoop dat je er dan ook bij bent. Tijd voor koffie, zogezegd. Tot zo direct.